Dan naar Amersfoort tussen de Afrit Buntschoten en Knoopend Hoevenlaken 3. En Knopend Hoevenlaken. A1 Amersfoort Amsterdam bij de Afrit Buntschoten 3. Op de A6 van Emmerloort naar Muiden, 4 kilometer tussen Lelystad Noord en Almere Buiten Oost. De A12 Arnhem Utrecht bij Driebergen 3. Drie.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 Zandvoort Zandvoort heeft het En jij beleeft het Zon Zee Zon. Zee Zandvoort Zomerhits ZOMERHIT Dit is de zomer van ZFM Met nu Zondag in Kennemerland Lekker hoor, goedemiddag, zondag in Kennemerland, 5 juni 2011. Je hoort de Tower of Power, Soul with a capital S. Wat gebeurt er op de sportvelden van Zuid-Kennemerland? Je, Je blijft op de hoogte. En we gaan meteen door naar het voetbal. We gaan naar Tjerk de Blauw, hij staat bij de wedstrijd Bloemendaal AS80. Goedemiddag, natuurlijk vanaf de Bergweg waar die belangrijke wedstrijd gespeeld wordt vanmiddag tussen Bloemendaal en AS80. En uh, AS80 komt serieus uh, uit... Uh, uit de uh, strafschop en zet Bloemendaal, uh, zet Bloemendaal uh, onder, onder druk uh, de eerste minuten. En uh, ja, dan uh, moet Bloemendaal zich even herpakken en moet zich natuurlijk even gaan instellen op de tegenstander. Ja, niemand weet dat van elkaar. Afgelopen donderdag speelde Bloemendaal een dijk van een wedstrijd en, uh, in de beenste. Bloemendaal kwam met 2-0 achter, maar kwam dan binnen 10 minuten tijd in de tweede helft op een uh, 3-2-voorsprong. Hij moest in de allerlaatste minuten van die wedstrijd, dus uh, dik in blessuretijd, moest nog een gelijkspel uh, toestaan. En uh, op zich is dat natuurlijk een hele klappe prestatie van Bloemenaal hoe dat ze bij 2-0 staan en dan toch nog uh, zo weet ik de voetballer met zulk mooi voetbal dat ze dus op die uh, dat ze toch nog een 3-2 voorsprong kwamen de stand in deze want het is een kleine competitie natuurlijk voor de luisteraar om even bij te praten tussen vier teams en de bovenste twee daarvan te promoveren Eentje staat de Beemster met 3 gespeeld en 7 punten en dan staat Bloemenaal met 2 gespeeld vier 4 punten en aan Aanstart start met twee, gespeeld, drie punten. Dus hier valt eigenlijk een beslissing vandaag van uh, wie, ja, wie gaat er door en wie valt eraf in deze, in deze strijd. nou als het wint, ja, dan is het zeker van de promotie. Mede gezien ook natuurlijk wat er gaat komen tussen de wedstrijd en, en en en, en, en, en, en, en, uh, en, uh, en Bremen. En dat betekent dat we die aanval van Remenaal even meenemen. Het is Aanstart die aanval afslaat. Maar het is dus, uh, ja, de beemster die dus uh, waarschijnlijk zal gaan winnen van Niemen, uh, Want dat is echt een goede ploeg. Die hebben een spits lopen. Dat is de wereldklasse. We van wereldklasse, op klas. Dat kunnen we gewoon dadelijk stellen. Maar we zullen het zien hier vanmiddag natuurlijk op de bergweg van hoe het gaat, uh, gaat lopen. al wat in dezelfde opstelling speelt als vorige week. Ja, never change of in zijn team. op de uitrad van Aastachten komt dan naar de nummer 2. En dan is het over die aangespeeld ja, in het middenveld naar de nummer 10 van uh, Aastachten. Maar het is Bart de winnen die je goed is nee. En de nee, nee. uh, nummer 11, die gaat door op het doel. En dan moet Pieter opletten. Pieter, wat doe je? En je gaat schieten naast de nummer 11 van A as Dat was, van, uh, dat was uh, Mike Lichtenburg, Lichtenburg, die uh, na de vijfde minuut uh, ja, een grote kans kreeg natuurlijk. En uh, zo betekende dus uh, dat. Uh, ...dat die maak je een grote kans weg. Maar die tikken langs de verkeerde kant van de paal. En deze betekent Pieter die de bal in het spel brengt. Richting uh, Rolf Bergman. Rolf Bergman op de rechtexpositie. Plaatsen lanzer en diep. Uh, richting uh, Michel Abrams. Maar die kan er nooit bij komen. Die bal die gaat ver over de woning heen. En dat betekent dat dus uh, dat uh, Robichal druk op het coach is. Om alle poppetjes op de juiste plekken neer te zetten. En, en, en uh, je hoort het uh, duidelijk je roepen. Maar we zijn we hebben het hier gewoon mee van ...dat De linkerkant van het spel wordt genomen door. Uh, door Nummer 7, Julio Al. En dan gaan kijken waar hij mee gooit. Probeer hem dan lang en diep te gooien. Nee, kort plaatsen we dan kort op uh, Jeffrey van de Pluim. Jeffrey van de Pluim. Heeft de bal in zijn voet, Plaats hem terug in de verdediging van A80. Komt die bal dan lang en diep richting de spitsen. Maar het is daar uh, Baidi die goed mee uh, verdedigt. En uh, die bal moet gaan binnenhouden. Houdt hem dan ook in zijn voeten. Krijgt dan de nummer 12 achter hem. en Dat is Maarten van Dongen. Maarten van Dongen Probeer hem maar door te plaatsen. En het is waar die toch weer goed in de tussen komt. Die kan die bal niet houden. Is dus weer aanstakken. Gaat tegen het tasgebied. Komt hij naar het team? En dan moet Maarten winnen. En is de 11 die geschieden. En meer daarnaast, maar het is ook buitenspel. En dat was een gevaarlijke situatie. Twee gevaarlijke situaties achter elkaar. En we hebben hier gespeeld, een kleine 7 minuten, met de stand natuurlijk nog steeds 0 tegen 0. 6.9 CFM CFM Jamiroquai en Seven Days in Sunny June. En daarvoor de je Huey Lewis en de nieuws: The Power of Love. Gisteravond speelde Nederland zelf de oefenwedstrijd tegen Brazilië. 0-0 is, uh, is de eindstand geworden en uh, Ibrahim Affalai reageerde daarop. Moe? Ja, Enzo? Ik hoor iedereen zeggen: zware omstandigheden. Ja, het was warm ja. Kijk je dan terug op de wedstrijd? Trots? Ja. Ja, ik denk dat we een goede eerste helft op de mat hebben gelegd. Ik uh, had een goede mogelijkheden. van goed jou? Ja, goed, ik was daarbij betrokken. En, uh, ja, goed, uh, het uh, wedstrijd met twee gezichten. De tweede helft hadden uh, wat meer kansen, doordat wij uh, vrij slordig waren in balbezit. Maar al met al, 0 uh, no -no tegen Brazilië is niet slecht. Hoe komt die slordigheid? Of komt die vanzelf als je tegen Brazilië in Brazilië speelt? Nou, nee, ik bedoel, uh, ja, als, je, als je de bal gewoon uh, simpel verliest, dus uh, gewoon een bal in je voet hebt en hem zo naar de tegenstander speelt, ja, dan uh, heeft dat niet met Brazilië te maken. Denk ik. Is dat dommigheid of onwennigheid? Nee, dat weet ik niet. Ik weet niet wat dat... het uh... veld. Sorry, hij toch nog op het veld? Ja, jij hebt dan uh, een beter zicht op gehad? Ja, goed. Dan moet je aan de spelers in de deal vragen. Ik, ik kan niet voor anderen gaan antwoorden. Want jij bent eigenlijk vrij cool, maar 0-0 in Brazilië. Het oh, was een wedstrijd die ook uh, anders zou kunnen aflopen, hoor. Maar dat is wel goed. Ja, maar dat zeg ik toch. Ik bedoel, kijk, een wedstrijd die anders had kunnen aflopen. Daarom zeg ik, ik zeg, in de eerste helft hadden wij het betere kansen. In de tweede helft hadden we een betere kans, zijn we goed weggekomen. Dat zeg je niet verkeerd, toch? Nee, nee, nee, maar je kunt er wel wat blijer bij kijken misschien, af en toe. Nee, nee, maar ik ben een beetje vermoeid, dus vandaag. zo begon ik. Moe? Ja. Oké. Zal je. Ook hadden we een uh, demutant in ons midden bij de Nederlandse maar doelman Tim Krul. Hij was uh, kort maar krachtig over zijn debuut in de Nederlandse helftal. Hij zei, het is een grote droom die uitkomt. droom is uitgekomen, hè? Zeker weten, ja. Heerlijk gevoel. Echt. echt dat was het mooiste? Ja, heel de avond. Ik uh, kan geen moment uh, opnoemen op dit moment uh, wat voor gevoel ik heb. Ik ben zo blij, dat is ik wel helemaal top. je was ook echt goed. Geen erg heerlijk, ja. Ik heb... Uh, ik heb ook geluk gehad natuurlijk een beetje dat de bal van de lijn af, maar dat hoort bij zulke wedstrijden en dan, dan weet je dat, dat alles mee gaat zitten en dat is gewoon helemaal top. Ja, want dat was het moment dat de bal jou al voorbij was en Pieters er nog stond. Ja, ja dat is heel belangrijk. Kijk, anders kom je toch uh, 1-0 achter en dan is het ander verhaal natuurlijk. Maar nu uh, ja, de 0 tegen Brazilië is natuurlijk uh, zeker een droom die komt. Ja, ja. Geluk, je zegt zelf ook al, dat was er ook wel bij, want op een gegeven moment begin tweede helft, toen kon je bijna, zou je zeggen, wachten op de goal. Ja, we zaten een beetje in een mindere situatie natuurlijk, periode en uh, ja, gelukkig kwamen we eruit. Maar uh, vooral met die rode kaart gelukkig, dat uh, gaf ons een beetje rust en uh, ja, de 0-0, uh, ja, dat is gewoon natuurlijk helemaal top. Wat zegt de bondscoach dan? Zegt hij dan wat? Nou ja, ik kwam binnen natuurlijk, kreeg mijn haasje van uh, de directeur. eerste interland? De eerste uh, interland inter en uh, ja, de trainer gaf me ook gewoon de hand, uh, gewoon super. Ja, wat wil je nog meer? Je kunt ook zeggen, op je oogte te stoppen bij Oranje. Nee, <laughs> nee zeker niet. Je ja, uh, ja, mag het uh, lang uh, door zo gaan. Hartstikke feliciteerd. Dank je wel. Helemaal zo Zeg Anouk en Waman hier bij zondag in Kermland. We gaan weer naar het voetbal, we gaan naar Cherk uh, de Blauw bij Bloemendaal AS80. Ja, maar we steeds, uh, 0 -0 is en we stonden nog steeds 0-0, er zijn we ingooien Komt van Bloemendaal. Robert Jansen gaat gaat gooien. Die zal hem ver en diep gaan want die heeft een hele verre gooien. Komt ook. Vlak voor het doel van een doelman. En die wordt doorgekomen in de En die is het bij? En die schiet net over de kruis. Kijk, maar dat was een goede ingooi van, uh, van uh, Robert Jansen. En die bal werd goed doorgespeeld door Milo Aambram. Zo bij die, die andere wijn kruis. Die vloog net langs de andere kant van de paal. Hebben. We moeten nou wat zeggen aan het dukken uh, ontworsteld van A80, en het DUK uh, op het doel van A80. En uh, dat is ook hier een goede zaak voor, uh, voor het nou. En daarom ik weer te na, te zeggen aan de linkerkant hetzelfde dus, uh, Ruben zei, op het is nummer 7, maar het is, Bart, die er goed is op, uh, een markt. Doe je niet een is er wordt een overtreding gemaakt volgens, uh, volgens de NZF. En dan gaat het een vrij uh, voor de nummer 12 maken van van A80. Die vrije trap gaan nemen droog. rood, middel hebben zelf genomen. Naar de middenval. En dan komt hij om het achter Jacqueline Black. Jacky de Blaom weer dan niet verder naar de hoofd. Richting het doelbaar En die bal gaat verder naar achter. Dus dat betekent dat Pieter maar rustig die bal op kan pakken. En dan gaat kijken hoe hij nu heen speelt. En ik zeg: dan probeert er nu weer het spel te verzetten. Gaat dus sneller combineren want die bal goed rondgaan. En kan daardoor gevaarlijk gaan worden. Op het doel van Jeroen, dat komt die uittrap van Pieter richting. Timbeer, dan komt een door naar mij. Waar hij in de rechterkant van het veld heeft alles moeten plaatsen. door ook de Timberen. Timberen plaatst een keer door. Michel Adams maakt de schijnbeweging. moet er even gaan door en de nummer vier Maar Dat mag het schijn. Dan Zou Daniel Heem, dat ik dan kan dan een baan heel even scherp gaan aanslappen. En het is meteen Aanslappen. Die meteen een lange bal geeft. Richting de, de, nummer 11. Dat is Maak Luchtenburg. Aan de linkerkant hetzelfde krijgt. Van uh, Bart Luchtenburg. tegenover uh, uh, En weer de man uh, terug te stellen. Maar het is dan toch weer het middenveld van, van Aanslappen. Die die bal wil bakken. En dus, uh, Poel, wees, het is Gijs-Japoel. Die probeert Colin nou eraf Van de uh, bal daar toch nog voor. En is daar Luiders in je moe eigenlijk verkeerd uh, draagt en vertelde van die zo'n als hij dus uh, verkeerd op zijn voeten komt maar die al die gaat eroverheen en dat betekent uh, dat er een hoekstand gaat komen voor, uh, voor, uh, voor A80. En uh, ja, en dan uh, moet er een bal komen, denk ik. Want die ligt daar uh, die ligt daar, op het, uh, op het veld. Uh. Jongens, ik denk dat er een bal moet komen hoor. Uh. Dus. Uh, uh, dan is het, uh, is het daar uh, Tim Beren die dus uh, ligt op het veld gebaseerd. En uh, uh, Willem is, ga ik daar met uh, Jan Steulker uh, bezig. Dus het spel ligt in stil. En dat betekent dat we even terug gaan geven aan de studio, natuurlijk. Met de stand nog 0 tegen 0. <middels> Run away, Ooh. left me. Blijft toch een goede plaat, he. Duran Duran en Ordinary World. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Ja, we gaan even kort een paar uh, nieuwsberichten doornemen. Wat uh, hier in de regio is gebeurd, namelijk een uh, 17-jarige jongen uit Haarlem is op zijn snorfiets door de politie aangehouden vanwege rijden onder invloed. Dit gebeurde woensdag om uh, 5 uur s'nachts om de Haltestraat. De jongen had zoveel gedronken, ook een promillage van uh, 1,61, dat, dat direct zijn rijbewijs is ingenomen. Rijden onder invloed is een misdrijf. Meer dan 0,5 promil is strafbaar, maar 1,3... Uh ...promiel wordt het rijbewijs ingenomen. Voor beginnende bestuurders korter dan vijf jaar een rijbewijs... ...liggen die grenzen veel lager. Voor hen is 0,2 promille het toegestaande maximum... ...en dus vanaf 0,8 promille wordt het pas verkregen rijbewijs ingenomen. Tegen de jongen is het verbaal opgemaakt. Het volgende bericht, uh, zaterdag 4 juni ontketend Joep Sertons, een actie voor een patiënt met hersenletsel. Aanleiding voor de actie is het nieuwe RTL4 programma Ambassadeur voor Eén Dag. Dat medio uh, juni wordt uitgezonden. Daarin vertolkt Sertons de rol van ambassadeur die door uh, middel van ludieke actie Hersenstichting onder de aandacht brengt. Joep Sertons, acteur uit goede tijden, slechte tijden, trekt zaterdag 4 juni op met de 52-jarige Mark. Hij kreeg drie jaar geleden een herseninfarct waardoor hij dingen om hem heen, nog maar gedeelde Waarneemt. Met als gevolg dat hij uh, zijn grote passie autorijden heeft moeten opgeven. Sertons organiseert voor hem een kartrace in Zandvoort. Deelnemers maken kans op een figurantenrol bij GTST en een rondleiding op de set bij Sertons zelf. En dat was wel leuk, want uh, gisteren waren ze namelijk de gast bij het uh, Zievim Zandvoort. Het programma Goedemorgen Zandvoort. En het programma is te zien op uh, 26 juni om 5 uur op RTL 4. Gaan we even verder met het weerbericht ZFM Westkust Weerbericht Vandaag krijgen we met een lage drukgebied arm te maken En daardoor heeft de bewolking de overhand En komt uit enkele bu buien Vooral later vandaag kan het daarbij ook Tot hagel en onweer komen Maar aan het begin van de middag zien we ook de zon Noordoostelijke wind waait over het land Matig en aan zee vrij krachtig v uh, 4 tot 5 en aan de temperatuur Stijgende maximaal 22 tot en met 23 graden Vanavond en de komende nacht trekt het lage drukgebied over onze regio naar het noorden en daardoor valt de wind vrijwel weg. Er vallen nog regelmatig enkele buien met daarbij een kans op onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Morgen ligt het lage drukgewicht Arendt boven de Noordzee. De bewolking overheerst daardoor en er vallen nog enkele regelmatige buien. Uh, de wind waait uit het westen uh, tot noordwesten en is overwegend matig van kracht. En De temperatuur stijgt naar maximaal 19 graden. Het ritme van Zandvoort ook op tv ZFM Text TV op kanaal 45, 45. Hey Mr. Noido Ik heb het zelf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 0-0 is in deze wedstrijd, maar met een hele goede kopkans van Michel Abrams. Hij koopt hem ook goed. Hij komt hem goed, naar de, de rechter benedenhoek. Maar het doelman van uh, aansachtig Jeroen uh, Wils, die kon hem net met je handjes uh, ja, weg uh, runnen eigenlijk. En, uh, net als er ook een goed schot van Tim Jonen, die moest die keeper ook wegboksen. was dan gevaarlijk geweest. En, uh, van de avond van Bloemlaan, de rechterkant het kant van 12. Sebastian Thomas. Sebastian Thomas is erin gekomen in de plaats van uh, Roetland. En uh, dat betekent dat Ralf helemaal naar de linkerkant gegaan en dat Sebastian zijn eigen positie op en John krijgt die wel een goed, maar wordt hem aangekomen. Hij krijgt geen feit, maar het wordt een ingooi. Aan de andere kant, hem naar rechterkant zit. En het is de hoogte van het straksgebied. Het is Sebastian Thomas. Om die ingang naar Tim John. Tim John, pak je hem al aan. Moet gaan kijken hoe hij kan ons manse man. Ons manse man, ik En is het daar aanslachtend wat bij uit kan komen. Dus Tim John, die op het veld En dan is het Sebastian Thomas niet wel rustig uit maar gaan. Maar als u de behandeling komen voor Tim John. Ik een tikje op zijn kan met een sluitzet. We gaan terug naartoe om te kijken of er is omdat we de erin wind mag komen. Maar een wat ook gevaarlijk is. ...een namelijk via de nummer 11 van Mike Bottenborg, Die alleen twee die hier opgelegde kant heeft, natuurlijk. Hier op het veld van Bloemendaal. Maar dus door is het nog niet de net de bol eigenlijk voor stappen. Het was ook uh, Pieter. Uh, het was toch uh, Pieter Rijsma ook die dus uh, een dus, uh, goede redding vrichte in de 29 minuten op die Mike Lochtenberg want die ging alleen door. En uh, ja, en, Mike, uh, en uh, Pieter Rijsma die stortte zich vol ervoor. En zo onthield hij maar die Mike worden in de 29ste minuut van de scorenskans En dat betekent wel dat de stand die 0 0 is en dat het eigenlijk wel de juiste verhouding is voor deze wedstrijd. Ja, er hangt natuurlijk heel veel vanaf van deze wedstrijd, want. Ja, as 80 wil natuurlijk winnen om die aansluiting te behouden. En Broerden wil ook winnen natuurlijk. Omdat ze dus dan klaar zijn hier in deze na-competitie. Schell is druk er gekozen om alles neer te zetten zoals hij het wil hebben. En ze drukken bijna aan waar iedereen moet staan natuurlijk. Maar die vrije trap, die je die kan van allemaal gaan worden. Want de tigger al is er te weten. En het zijn ze te geven dat zijn die van kan worden. Gaan de bal, ga je champagne, ga je champagne. Die heeft de bal in zijn ...laat ze dan verder diep naar achteren, zodat dus uh, die bal uh, teruggespeeld wordt. En uh, de boeman van uh, Haastrachter, June Mills, die kan die bal uh, pakken ...laat we meteen aan de rechterkant uh, van ...en Michel Abrams die ook achteraan om de zut te gaan zetten... ...dat dus waar die dingen bij gaan komen. En daar is het uh, een man die goed tussen komt en uh, die bal dus uh, niet kan binnenhouden. ...maar is het daar weer nummer 10 van start, die die bal oppakt. En er wordt er ook een krediet gemaakt op de nummer 10, dat uh, is Kom en Brouwer. Goede voetballer van Haag, uh, uh, dat kunnen we wel uh, stellen. Maar er wordt een krediet gemaakt, dus de hoogte van de, uh, de, de middenlijn komt, dus uh, die vrijheid trap van de. Uh, aanstappen En Bromedaal moet dus even terug. Het is de, de nummer de nummer 12. De vijfde verdomme, die gaat, gaat patten. Die, die legt die bal klaar. En uh, de aanslachtig uh, kruipt naar voren. Die bal gaat diep in, in, in de rechter. En is daar uh, gaat gegevoel. Hij als dat hij goed weggaan En is Bart die er aan uh, het twee doet. Dan moet hij niet verdedigen. Maar die kan er niet bij komen. Die is dan toch weer aanslachtig die de bal te oppakken via Jesse Brandenburg. Die probeert een twee aan te gaan. Het is Beren die een in eerst goed goed dus komt En meteen die bal uh, ver en diep naar voren veld En daar moet Michel aan het gaan halen. En dat ik haal hem, want die gaat uit. En dat betekent gooi voor uh, Aansachter Daniel van Eenskerk, Van het uh, 16 meter gebied, gooi meteen weer in het veld En we gaan weer op een aanbalk gaan opzetten. Via de nummer drie, man komt bij die paart terug met zijn doelman. En als het baie er tussen zou moeten komen, als hij niet bij maar dan maar hij een verhaal, die een overtreding maakt en, uh, op, de, op de nummer zes uh, van, uh, van uh, Aansachter. En dat betekent dat uh, Kolder over die vrijheid trap uh, meteen uh, gaan mee. heen. Plaatsen meteen weer door naar de nummer 10. En dat is Colin Brouwer. Colin Brouwer weer naar de spits toe. En komt hij wel weer terug in de verdediging van den Burg Die pakt die bal erop. Ach, dan de richting uh, die logisch maar het is. Maar zwarte Buurier die goed tussenkomt. komt. De bal is een goedheid, Plaatsen we aan Keurig naar uh, Tim Beren. Tim Beren meteen de Michel Michelamers. Kan Michelamers bijkomen en Michelamers kan het niet houden. Komt die bal meteen weer terug naar het pakken. Maar het is leuk dat dus hij goed tussenkomt En die bal op zelfs zijn bovenste gevakt. Maak je hem goed door te benen. Plaat hem dan verder een beetje naar Gijsje Poelgeest. Gijsje Poelgeest denkt hem aan. Prachtig aan ofzo. Plaat hem bang in zijn aanweging. Kan die bal niet houden. Waar hij tussen twee, drie mannen staat. Dus dus uh, het is aan de start. Niet op in bal gezit komt. Ook Biedefeld. Het is aan de start. Sterker op dat moment dan dat. Het is via de nummer 7. Fujo uh, al. Die bal dus heeft. En uh, moet hij terug naar de verdediging. Komt die bal heer. Richting, uh, richting weer. Richting meer die Julian. Plaat hem terug. In aan de nummer 2. Dus Jan die goed in de is. Het is dus Gijsje Poelgeest die er tussen weer En ik, hij die, die, die bal. Dat lukt ook niet. You know, you so Is a time of the police that we have to go to the front of the front of the front of the front of the front of the front of the het of the front of the front of the front of the front of the front of the front of the front the front of the the Ooh, where did you come from, baby? And ooh, won't you take me back right away? talent en uh, Too Hard hier bij ZFM Sanford. Je luistert naar uh, Zondag in Kennemerland. En um, voordat we naar het nieuws gaan nog even kort een, uh, een volgende bericht. Want um, er is een man aangehouden door een arrestatieteam En uh, hulpdiensten werden rond half twaalf opgeroepen omdat er iets niet in orde zou zijn in een flatwoning. Klein verslagje daarvan. Omstreeks half twaalf kwam bij de politie de melding binnen dat er iets niet aan de haak zou zijn. in Een woning aan de Bora Baklaan in Neemskerk. Een man zou brandbaar vloeistof in de woning hebben verspreid. Ook zouden nog een vrouw en een kind in de woning aanwezig zijn. Om de veiligheid van alle betrokkenen zoveel mogelijk te waarborgen is een arrestatieteam ingeschakeld om de man aan te houden en de vrouw en het kind in veiligheid te brengen. Uit onderzoek bleek dat de woning aan de Deborah Bakkerlaan inmiddels leeg was en uit de informatie binnen dat de verdachte inmiddels in een woning aan de AB grote straat aanwezig was. De man is daar aangehouden door het arrestatieteam. De vrouw en de kind bleken in veiligheid. In de woning aan de Deborah Bakelaan werd een complete ravage aangetroffen. De man is overgedragen naar het politiebureau en is ingesloten voor verhoor. Beelden zijn te checken op www.harlemsdagplaatsen.nl. Zometeen na het nieuws zijn we terug met nog veel meer nieuws. Maar nu eerst Oasis. Dit is Don't Look Back in Anger.